Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. In Brussel is gisteravond onrust ontstaan na geweldsoproepen op sociale media. Verschillende groepen jongeren keerden zich tegen elkaar en tegen de politie. En er werden bushokjes vernield en brandjes gesticht. De politie zette onder meer een waterkanon en traangas in. Er zijn 32 mensen opgepakt. Zondag waren er ook al rellen in Brussel. Die braken uit na de bekerfinale tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. De mijnwinning in een noordelijke regio van Peru is voor 30 dagen stilgelegd. Die maatregel is een reactie op de moord op 13 mijnwerkers. Hun lichamen werden afgelopen zondag in een goudmijn gevonden... nadat ze vorige maand waren ontvoerd. Vermoedelijk door illegale mijnwerkers. De cartoonist die ontslag nam bij de Washington Post omdat een van haar tekeningen werd geweigerd, heeft een Pulitzerprijs gewonnen. Op de geweigerde cartoon stond onder meer de eigenaar van de Washington Post, Jeff Bezos, die knielde voor een beeld van president Trump. De jury die prijst de cartoonist voor haar onverschrokkenheid, die leidde tot haar vertrek. Het is de tweede keer dat ze een Pulitzer wint. Bij een grote crash bij een motorrace in Engeland zijn twee coureurs omgekomen. Het gaat om de 21-jarige Brit Owen Jenner en de 29-jarige Shane Richardson uit Nieuw-Zeeland. Ze kwamen vlak na de start in botsing met andere coureurs. Zes raakten gewond, onder wie één ernstig. Het weer helder bij een graad of vier, in de loop van de ochtend vooral in het noorden bewolkt. Het wordt 16 graden.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 Wooden music in the world I love a crowd. Much to some amazing the pain that she goes through Is there a And Voor met moeilijkheden, dan zal ik er zijn om je te helpen. Ja, dan ben ik er om je bij te staan. Nee, je hoeft me niets te vragen, je bent niet alleen. Samen slaan we ons er wel doorheen. Twee zijn altijd sterker. Much more than she's got, and such a typical day.